Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De VS zegt dat er meer gedaan moet worden om mensen in Gaza te beschermen. De minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, sprak zich eerder niet zo duidelijk uit over het geweld tegen burgers. Veel te veel Palestiniën hebben gegeven. Veel te veel hebben gegeven in deze past weken. En we willen alles mogelijk doen om prevent harm te them. And to the to them. Het internationale Rode Kruis waarschuwt dat de zorg in Gaza nu echt dreigt om te vallen. De hulporganisatie noemt het een zware klap dat er aanvallen worden uitgevoerd op ziekenhuizen. Het Israëlische leger viel vandaag een ziekenhuis aan volgens de hulporganisatie. Het leger meent dat er tunnels van Hamas onder het ziekenhuis zitten. De auto van D66-kamerlid Tjer de Groot is in brand gestoken. Het gebeurde twee weken geleden op een carpoolplek in Flevoland. Het is niet duidelijk of het een gerichte politieke actie was... maar de politie neemt de zaak serieus omdat de Groot vaker bedreigd is. NEC-spits Bas Dost heeft het ziekenhuis verlaten... en gaat thuis verder met revalideren. Hij heeft een klein apparaatje in zijn lichaam gekregen... dat kan ingrijpen bij hartritmestoornissen. Dost zakte vorige maand tijdens een wedstrijd in elkaar. Hij werd op het veld gereanimeerd. In het ziekenhuis bleek dat hij een ontstoken hartspier had. Skincare is big business. Wereldwijd gaan er miljarden euro's om in huidverzorging, Maar is veel geld uitgeven aan dure crèmes eigenlijk wel nodig? Nee, zegt deze huidarts. Je huid goed verzorgen is belangrijk. Maar dat kan vaak ook met huismerkproducten. Het verschil tussen een hele dure crème en een wat goedkopere crème... ...is met name de, uh, vaak de merk, de verpakking um, en waar je het koopt. En je hoeft niet voor de allerduurste te gaan, want die zijn niet per se beter. Zoals hyaluronzuur, dat zit in, in heel veel drogistmerken -cremes. en En niet alleen in de allerduurste. Ja, check dus vooral de ingrediënten, zegt ze. Als er ceramides, hyaluronzuur en niacinamide in zit, dan zit je sowieso goed.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu het weekend in. Podcast Zandvoort en ZFM Radio heet er nu van harte welkom bij Barboek Zandvoort.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 En daarna terug te horen via website dezandvoertsepodcast.nl en via Spotify. Sandra en Dolly, verwelkomen vandaag... Theo en Raymond Keur, hartstikke welkom bij de tweede radio-uitzending van Barboek Zandvoort, heren. En welkom ook, Dolly, uh, achter de knoppen. Ja, ja, dank u wel. Dank Zie je, wel. Je, je bent er wel. Ja, ja, tweet, uh, tweet, tweet, tweet. Je hoort me wel, maar je ziet me niet. Ja. Um, ja, hier, um, ja, zoals gezegd, welkom um, ja. in de studio van uh, CFM. Misschien kleine huishoudelijke mededeling. Dat Theo zich niet vandaag zo heel erg lekker vindt. Nee. Maar dat hij toch is gekomen. Uh, dus als u denkt, wat klinkt die man wat grappig? Hij is. Trontje verkouwen en ja. ze stem laat het een beetje afeten. Dus we, maar ja, we gaan toch proberen te doen. We hebben hem nog de kans gegeven te ontsnappen. Dat wilde hij niet. Hij wilde per se deelnemen aan deze leuke radio-uitzending. Um, heren, waar gaan we het zo al over hebben? Ik heb een, uh, een krantenknipsel voor mij liggen. Volgens mij is, en Theo, correct me if I'm wrong, is het Zandvoort Nieuwsblad, Heel Steeds Een Courant. Ja. Wat heb ik voor me liggen? Uh, ik denk dat het zoals krantjes ja yeah. ja. zoiets uit begin jaren tachtig. Ja, het, zoiets. Uh, ja. Hij is iets vergeeld. Ja. <laughs> en, eh, nou ja, als uh, Barboek, Zandvoort presentatrice zijn... dan word ik echt heel gelukkig wat ik hier voor me heb liggen. Want het is echt gewoon een middenstuk van een krant... Oh, yeah. over, alle, uh, nou ja, over heel veel Zandvoortse uh, horeca-interviewtjes. Uh, bappen van Zandvoort Tiroler, DuBol, de, de Boeddha in andere handen, de Kousepaal... Uh, en jij staat er ook in. Ja, grappig is dat toch ook weer. Als je dat zo weer uh, allemaal mag terugzien. En om daarmee te beginnen. Je staat erin als bedrijfsleider van de ja. Chaplin Bar. Ja. Nu hebben we hebben Roy Dijs natuurlijk enige tijd geleden uh, geïnterviewd over ja. de Chaplin Bar. Maar dit was daarna. Hè? Het was echt daarna, ja. ja. En uh, de reden waarom... Mag, mag ik vertellen? De reden waarom jij uh, dit stukje Grant uh, hebt meegenomen. Uh, je werd geïnterviewd door ja. uh, nee, iemand die we niet hoeven te noemen... want jij weet waarschijnlijk als enige wie het is geweest. Ja. En ik ga even een stukje voorlezen. Yeah, ja, als je het leest, leuk. Ik ga niet het hele stuk voorlezen... maar het stukje oh, wat jou jammer, in, de, in de problemen heeft gebracht... Jammer. hier in het dorp. Ja. Uh, en dat ging over de burgemeester. En hier zeg jij het volgende over. Volgens dit artikel, dat moet ik er even bij zetten. Ik geloof dat die brave man er allemaal niets van begrijpt. Ik heb sterk de indruk dat de heer Magielsen de horeca haat. Als je met leuke nieuwe initiatieven bij hem aanklopt... loop je geheid tegen een stuk gewapend beton op. Bij hem is weinig mogelijk. En de kop van het artikel dus waar het over gaat... luidt burgemeester Magielsen is voor de horeca als beton. En toen, Theo. Ja, nou goed, ik, ik, ik, ik heb het niet in zulke woorden benoemd... Ik, ik heb er wel wat over gezegd natuurlijk, maar uh, dingen zijn helemaal uit zijn verband getrokken door die, door die meneer. En die heeft het eigenlijk anders, uh, ja, anders neergezet dan dat ik het eigenlijk uh, bedoelde. Maar het viel, toch, uh, het viel toch niet goed. En er lag toch uh, wel een, binnen een paar dagen lag er een brief op de mat of even kwam uitleggen wat we daar nou mee en zo. Maar ja We zijn erheen gegaan, we hebben het uitgelegd en uh, het, het, uh, ook verteld eigenlijk dat ik het eigenlijk niet zo benoemd had. En uh, het is uh, je, je, wat, ik, wat ik er toen van vond hoor. Ik bedoel, uh, nu ja, strakke regels die moeten er zijn, natuurlijk. En uh, het, het, het, het, het, het gaat eigenlijk om uh, dingen die aangevraagd werden. Of weet, ik, weet je, voor alles moet je alles maar, maar aanvragen en doen. En uh, ja. Maar uh, toen stel ik dat idee van alles wat je, wat je maar wil, wordt altijd eerst maar even nee opgezegd. Uh, uh, het is dit, uh, altijd een heel moeilijk dingetje eigenlijk. Weet, kan je nog voorbeelden noemen wat dan? Wat wilde je organiseren waar je inderdaad tegen dat beton aan liep? Nou, ik weet, weet nog een dingetje van, uh, dat was uh, jazz, jazz Behind the Beach of zo, wat, dat, dat jazz in de straten, weet je wel. En uh, dat was, was volgens mij ook een beetje een probleem... met al die podiums die, ze, die er moesten komen. En allemaal gezeurig en En dan stond er weer een uh, plitje voor de deur. Want er stond het raam stond weer te hoog open. Want we konden, waar konden we het raam helemaal omhoog liften. Mm -hmm. En dan stond weer te hoog en dan moest je lagen. Allemaal van dat soort kleine, kleine prikkeldingetjes... waar je eigenlijk helemaal niks in hebt. weet je, Laat de mensen gewoon hun geld verdienen... En, toen was het gewoon echt ook uh, heel leuk om geld te verdienen. Het was, het was ook gewoon echt iedere dag druk. Gelukkig liep ik uiteindelijk ook nog tegen een baas op... die het uh, ook in de wintermaanden iets had bedacht... waardoor hij het in de wintermaanden ook druk had. Dus ja, mijn tijd in die horeca, de Chaplin Barnes, zeg maar... Uh, heb ik wel ervaren van, van, van, dat ik echt wel heel erg hard moest werken voor mijn geld. Zeg maar. Maar, maar dat was ook wel een hele leuke tijd... Wat? Nu zou ik het niet meer, uh, niet meer willen, echt niet. Uh, twee vragen. Wat had je baas bedacht in de winter? En wat maakte het voor jou zo leuk? Nou, hij uh, met ons overleg over van... Ik wil eigenlijk levende muziek uh, hebben. En dat gaan we er gewoon op zondag mee beginnen. En dat, dat bleek dan meteen al voor de zondagmiddag een goede trekker te zijn. Want zondagmiddag was eigenlijk uh, ja, zo'n verloren middag. We gingen dan wel om vier uur open. Over het algemeen was Zeppelin gewoon pas om acht uur open tot drie uur. Uh, maar zondagmiddag, ja, er moest gewoon echt iets gebeuren... om daar ook even wat, uh, wat pit in te krijgen, weet je wel. En dat lukte namelijk. aardig. Hij heeft veel vrienden uit Amsterdam, dus ook bekende mensen, weet je wel. <coughs> Sorry. En die uh, hebben toch uiteindelijk voor elkaar gekregen... om op donderdagavond een talentenjacht te, te gaan uh, organiseren. Nou, daar kwam natuurlijk heel veel gek publiek op afweken. Maar we Maar zelfs in de wintermaanden van donderdag tot zondagavond een uur of tien hadden we gewoon de hele zaak vol zitten. Hartstikke druk, ja. Bedenk het maar, voor die in de wintermaanden. De winter is in zand wat langer dan de zomer. De zomer was altijd wel goed, maar in de winter moest je echt wel iets bedenken... om uh, goed zentjes te kunnen pakken. En dat lukte hem gewoon. Ja, dus eigenlijk muziek uh, was de verbindende factor. Muziek trok mensen naar binnen. Voor hem toen wel, ja. ja. ja. En Volgens kijk... mij heeft dat ook wel uh, zo'n jaar of twee heeft het geduurd maar echt prominente Amsterdamse uh, bekende zangers, weet je wel, die, die kwamen daar sureren en zo. Dat was wel heel, heel groot. Ik ken die namen echt niet. Was ja. die, die hele dikke Amsterdamse. Ik weet niet hoe die zijn naam, ze naam weet ik niet meer. Maar was wel echt leuk, hoor. Was echt een leuke tijd. Ja, kwamen ook beroemde Ben Kramer uh, ben, kwam. Ben, ben, ja, Ben Kramer. Wat, uh, en onze dikke vriend, uh, helemaal lam al. Ja. Uh, Haas. Ja, André Haas. Ja. ja, ja. ja, ja, ja. ja. Die is een keertje uitgezet, ook bij ons. Ja, oh, oh. Weg, ga maar Hij weg. kon niet van de borsten van de vrouwen afblijven. Op een gegeven moment was die man die was er helemaal klaar bij. Ja, je, je gaat nu weg, ik heb er geen zin meer in. Ja. En, ja, de, en, dan, en dan waren wij klaar op drie uur met het werk. En dan kwart over drie gingen we dan nog even naar Cisus Pellers. Nou, dat was meneer Haasjes ook. Werd hij daar ook nog even uitgezet, weet je. Dat, dat is het ding allemaal. Cisus Palace klinkt als het casino. Is dat een? Nee, dat was oh. een nachtclub in de Stationstraat. Oké. Okay. Van uh, de familie, de, tenminste de broertjes uh, uh, uh, Kips. Kips. Ja. ja. En dat was een nachtclub? Ja, die hebben daar een nachtclub geopend. Ja. Daar was ook een prachtige zaak ook. Ja, daar vertel ik zo meteen nog over, over ja. die Stationstraat. Ja, dat is, want daar zijn jullie opgegroeid. Mm -hmm. Ja. Dat, uh, en, en dat de stationstraat was een uh, stuk uh, levendiger dan dat het uh, vandaag de dag is. In de verhouding, ja. ja. In de verhouding met andere straten. Ja. ja. Maar, maar uh, voor zover je het kunt horen, uh, ik heb een beetje scheef gezicht. Dus uh, de, de, het praten gaat niet zo heel erg handig. Maar oké, okay, ik doe mijn best. Je had, uh, je had heel veel... Uh, kan ik, het, kan ik daar mee beginnen of niet? Ja, zeker. Oké okay dan, nou, je, aan twee kanten van uh, de stationsstraat. Dat was in, als je het in verhouding ziet... dat is belachelijk veel ondernemerschap. Ja, je hebt de Kerkstraat, dan weet je het, Winkels, alles. Halterstraat ook. Zeestraat, een mm, beetje. Mm. Maar als je naar de stationsstraat ging... en je begon beneden aan al... dan begon het al met een melkwinkel... of de hoek nog een restaurant... waar je een kipje kon kopen. Ging je een stukje verder... dan kom je bij de groenteboer je mij even helpen, zo hoor. Uh, groenteboer. Dan had je daarnaast Kramer, de sigarenboer. Dat heette toen nog boer allemaal, sigarenboer. Mm -hmm. ja. ja, allemaal boeren. Visboeren. Allemaal boeren, ja. Ze de, de, de, de deden niks <laughs> bij boer. Maar goed, er stond geen koeien uh, in die sigarettenzaak. Echt niet. Uh, als je een stukje verder ging, dan had je de uh, slagerkrijger. Slager, ja. Krijger. Dat weet ik dan nog. Daarnaast had je een kapsalon. kapsalon van onze fijne, fijne. Ja. ja. <laughs> onze vriend. Ja. En als je dan ging, verderop ging, dan had je een <coughs> souvenirswinkeltje uh, aan die kant. Nou, dan ben, ben je al met, met vijf winkels. Oh, Onvoorstelbaar, ja. Ja. ja. En dan kwam ja. twee huizen en dan kwam ja. er een... Uh, ja, eerst uh, was het van uh, Schaarsberg, die Schaarsberg, van allemaal bedre kleden. dingen. Maar het werd al heel snel ook een kroeg. Je bent ook de, daar hebben vier namen aan gezeten. Colonel. kolonel. onder andere, ja. ja. En um, uh, als je dan uh, verder naar boven ging, dan zei je wel... Ja, Hollandia, de ingang was op de Zeestraat. Maar er waren zes ramen die op de mm -hmm. stationstraat uitkeken. En aan de overkant, destijds, zomers, of de botsauto's. Ja. Dan ging je aan die kant, ging je naar beneden dan had je. In dit, nou moet je me echt even helpen. want dat is het bo de, de, de, de, de Daar heeft ook. Um, Baccarat. Baccarat, ja. Uh, die hebben, die, daar hebben een paar eigenaren in gezeten, ja. volgens mij. Maar ook een kroeg. Als je daarnaast ging. Uh, ging je naar, moet ik het goed nadenken Dat waren gewoon uh, uh, ja, Dat was ook een café. Ja, maar dat was nou, van onze vriend uh, Van de wouden Van de Woude, ja Ja, ja. Woudje, dat heb daarin gezeten En later hebben de heren van Kips ja. Ja, Boven dat, dat kroegje uh, dat, ja. dat, dat mag je niet Volgens mij niet zeggen, maar dat was min of meer een homokroeg naast die, naast die kroeg zat een, zat een, uh, een schilzwingertje van Dannenburg. Van Danneburg, Danneburg. ja, ja Met Twee zaken zijn samen Is een nachtclub geworden. ja Ja, ja, ja en uh, daartussenin zat nog eerst van, de, van, van, van kips. En dat is uh, later... Uh, uh, dat was, maar eerst was het Woutje. Eerst Woutje. Toen de uh, daarnaast En die twee samen zijn kips geworden. Ja. Tenminste Sises uh, Pellers. is het geworden, ja. En dan ga je naar beneden nog. En dan had je nog op de hoek nog een verre winkel. Belachelijk veel. Ongelopenlijk. Uh, ja, voor zo'n klein straatje. En daar blijf ik. En daar was ik een uh. paar jaar geleden over aan het nadenken. En toen dacht ik bij mezelf... Hey, dat is wel heel apart voor zo'n klein straatje. Nogmaals, Hattestraat, eh, Kerkstraat, dan ja. weet je dat gewoon. Maar dat, is dat, dat zag je nergens in heel Zandvoort niet, zo'n klein straatje. Ja, het is, ja, is allemaal een beetje is een dus... allemaal vergane glorie... omdat de ja. bouwmarktjes zijn gekomen en supermarktjes ja. zijn gekomen. Die ja. kleine winkeltjes, ja. die verdwijnen dan gewoon. Ja. Maar ja, wat, wat Raymond zei, je, je zit vrij uit te lopen in de stationsstraat. Ja. De, ja. de grote straten verwacht je het. Ja. Daar niet, dat was gewoon heel apart. Zeker, ja. in de meer. nog twee, twee verfwinkels en de lip zat er ook al. Ja. Die zat, zat een stukje verderop, ja. Ja. ja. Ongelooflijk. Ja. Dus jullie hoefden eigenlijk je, je, je huis uit of je stond eigenlijk al niet uit te gaan Ergens in ja. de winkel of <laughs> ja, zoiets. Ja. Het is heel ja. druk straatje. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, dat, ja. Maar Caesar's Palace, wat was dat voor een. Uh, wat dat, was dat was een soort nacht, nachtclub, hè, was dat toch? Ja, nachtclub, dat... helemaal voor marmer. Ja, en dat was hier uh, vooral, hè? Ja. ja. Ja, nou ja, die andere was natuurlijk toch ook wel. Maar ja, meer, maar die uh, was met andere dingen bij. Ja. Wie, was Rick? Wie was Rick? Ja, ik weet niet of je, of je Rick heette. Rick Kips. Ja. Oh, Rick Kips? Van oh, de Kips hadden we oh, had leven Ik dacht ja. dat je alleen maar Hein Kips had. Nee, nee. Wees, oh, er waren nog meer Kipsen. Er waren twee broers, Ik ja. weet niet meer zeker of je nou Rick heette, maar ze ja, waren er z'n heette Rick, ja, en, uh, Hij ging dan met een Engelse vrouw, die broer, die woont hier nog op het dorp. Hem heb ik nooit meer gezien. En hij Kips is toen met die... Vrouw van de Bakker iets begonnen aan de andere kant van Nederland. Dat klopt, ja. ja, ja, ja, ja. En die woont nu ja. in Spanje volgens mij. Als die nog leeft, dan uh. weet ik echt niet, of echt niet. Maar er zelfs boven aan de station staat, als je oversteekt, waar nu dat kemmelkleurige uh, zeg maar gebouw staat, uh, stond een heel groot hotel van uh, van, van Houten. Van ook. Van Houten, ja. ja, ja. Het hoekje. Ja. Ja, ja, Met een heerlijk restaurant, hè? Ja. ja. ja. Maar daar aan de overkant dat ook, want er zat ook. Tony ten Broeken zat daar. Ja. Met, een, met een restaurant. Ja, ja. En Raymond, waar konden we jou vinden in de, uh, uh, in de tijd dat je broer in de Chaplin... Daar kan ik al lang verhaal van maken, maar als ze bier sch sch schrokken, was ik al gauw binnen. <laughs> ja, ja daar, daar had ik niet zo veel moeite mee. Maar ja, ik ging uh, heel veel, uh, uh, al voor dat uh, Theo er kwam, dat was ik al, ook al in die, in die Chaplin met, met Roy en met Nan, Nan Barda destijds. En daar heb ik uh, uh, uh, in de zaal gelopen iedere keer. En lege glazen ophalen en, uh, en mijn toenmalige vriendinnetjes. stond aan de deur, na. Maar dat was weer later toch? Ja, dat was, was later. Ja. later, ja. Zorgde de muziek ook een beetje, geloof ik. Ja. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, uh, dus dat, dat heb ik uh, heel lang meegemaakt. En met, uh, hoe heet hij ook weer van. Daar kan daar ik nog even in opkomen. De broer heeft hier een oliebollenkraan altijd in de winter. Wat vaas ze? Ja. Fase, ja. ja, die, oh, oh, die fase. Die, nee, maar daar... Dat is de zussen van. Zijn broer. Oh, zijn broer van. Ja. Ik wist niet eens dat die broer had. Ja, ja, volgens mij was okay. daar, waren dat uh, broers, ja. Ja. En wat heb hadden ook, die dan? Ja, daar heb ik ook een tijd bij bij de, bij de Chatlin gewerkt. Oh, oké. Okay. ja, ja, ja. ja, ja. Dus uh, ik heb daar best lang, ja, een beetje rondgehangen, zeg maar. Ja, ja, ja. Maar in de Kerkstraat waren ook best wel veel kroegen destijds, ja, toch? Nou, ja, Nou, kroegen, kroegen, ja. Nou ja, voor uitgaansgelegenheden. Ja, je had Club 25 op dat hoekje ook, met man. Ja, Ron. natuurlijk, van, uh, van, van de van, van, Ja, de vren, ja. Ja. Corrie de Vreng. Ja. ja. ja. De Die zie ik nog zo Spen. zitten, zo, bij de kassa. Ja, de ja. strenge de Vreng. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Er ontging er niks, hè? Nee. nee. nee. Daar hadden wij een vriendje, hè? Ron. Ja. Ah. Ja, Ron Vos. Ja. Die is helaas overleden ook. Ja, jammer. Ja. Ja. Ja. Ja, ja. ja, zeker, ja. Vringen ja, die was, uh, dat was een hele, hele bijzondere vent, hè. Een boefje was het, een boefje, een boefje. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. hij kon uh, zijn vrouw aan de bar laten wachten en dan uh, ja. ging hij even Unieke. overkant zommen. Uh, ja. Mieke, een halen, maar eigenlijk had hij helemaal gezien in schwarremat. Ja. Zat hij gewoon boven met de klant, weet je, ja. zo in... Ja. Uh, ja. De rekeningen ja. door te nemen, ja. Nou ja. Oh ja, Ron, Ron uh, ken ja. ik heel goed, omdat hij ook jaren bij mijn vader gewerkt heeft. Ja. Uh, ja. Op het strand bijvoorbeeld, ja. en uh, in de stubol ja. heeft hij ook gewerkt. En ja. op dat strand had hij altijd zulke gekke streken, jongen. Ja, ja, ja, ja. ja daar zat Mieke, die zat op het terras. Ja. Ja. En uh, daar had hij de schoen gepakt. En ineens hoorden we katteklop, katteklop, katteklop, katteklop. En dan kwam Ron aan op een bezem. Ja. En dat hij van een vuilniszak had hij een soort cape gemaakt... Ja. met een strik ja. rond zijn nek. Ja. En dan kwam hij met die schoen aan over dat terras. Katteklop, katteklop, katteklop. Ja. En dan stopte hij bij Mieke ja. en dan zei hij... Ach, prinses... Wilt u deze schoen? Nou ja, er ging dan ging er een heel ja, toneelstuk ja, komen. Ja, ja, ja, dat was echt rond de voet ja, ja, ja, ja, ja. uit. Uh, dat... Hij is jarenlang een hele goede vriend van mij gebleven. Ja. We hebben heel veel met de honden op strand gelopen. Ja. Hij is een Wijmeraner en ik heb helemaal ja, rond een, een hond en, uh, ja. kilometers mee gelopen op het strand en zo. Ja. Echt leuk. Ja, was was ik kreeg een mooie... keer een belletje van hem. Ja. Uh, het gaat niet zo goed met mij en ja. ik uh, word maandag uh, geopereerd. Ja. Dus voor het weekend belde hij me. Ik word ja. maandag geopereerd. Ja. Ik denk, nou, ik zal woensdag maar eens eventjes bellen. Ik, uh, ja. ik had uh, me verteld welk ziekenhuis hier lag. En toen bleek hij dus uh, in de operatie zijn overleden. Ik heb nog nooit meer gesproken. Maar redelijk jong. Ja. Heel jammer. Heel leuke mens. Ja. Heel leuke mens was ja. dat. Ja ja ja, ja, ja, ja. Echt heel, uh, een grapjas van de bovense. Echt een komiek was het, hè? Ja. Had hij bijvoorbeeld, pakte uh, hij een terrastafel... En uh, de telefoon, ja toen nog alleen nog vaste telefoons natuurlijk, met een ja. draad. Ja. En die nam hij onder zijn arm mee en dan liep hij daar met uh, een stoeltje, een, een uh, die tafel. En toen liep hij naar de vloedlijn toe en iedereen dacht, wat gaat hij nou doen, ja. jongen? Ja. En dan, ja. hij zettelde zich daar, stoeltje, tafeltje, telefoon op de tafel, bosje bloemen erbij, ja. zo, vaasje. En hij ging rustig zitten en toen komt er een mevrouw langs en hij neemt die telefoon. Mevrouw, er is telefoon voor ja, u. Ja, ja. en, die, en die ja. het zat gewoon in het zand, weet je ja. wel, die draad. Ja. Nou, maar dan lag iedereen boven ja, natuurlijk tuurlijk. al helemaal gevouwen. Tuurlijk, Dat is toch humor. Hij heeft ook een keertje gedaan. Uh, we hadden uh, in de keuken een, een man staan en die, die vond het altijd leuk om interessant te doen, weet je wel. En toen kwam er een keer een vertegenwoordiger en toen, uh, die, uh, Ron ontving die. En die vertegenwoordiger die wilde graag de eigenaar spreken. En toen uh, had uh, Ron, die denkt: Ik zal jou eens krijgen. Dus die zegt: Hé, hey Frits, er is iemand voor je. Die uh, vertegenwoordiger die wil met je praten. Hij vraagt naar de eigenaar. Nou ja, en toen dorst die Frits niet meer te zeggen dat hij dat niet was. Dus die ging aan die tafel zitten. Dus die Ron die zegt: uh, Kan ik wat te drinken voor jullie inschenken? Ja, zegt uh, uh, Frits: Doe mij maar een, een biertje, geloof ik. En die man wilde een kop koffie. En wat doet die rotzak nou? ging hij in een hele grote soepkom... met zo'n hele grote uh, sulepel... Ja. ging hij die kop koffie brengen, weet je wel? Ja. <laughs> en dat van, van Frits in een grote vaas... Ja. dat die vertegenwoordiger die keek... maar wij lagen allemaal achter die toonbank... Ja, over elkaar heen ja. van het land. En met een stalen gezicht, ja, hè? stalen gezicht. Ja. Stalen gezicht, alsof er niks aan de hand ja, boel, was. Ik was zwarte haar van hem. Ja, ja, en waar ja. was dit, dan? Dit was bij ons op het strand, bij oh. uh, Strand in 16. Okay. Daar had hij gewerkt ook. Ja, vreselijk gelachen altijd met die man. Ja. ja. Jammer dat hij er niet meer is, echt. Nou, zeker. Ja, ja. ja goed. Ik, uh, ik, ik ben eigenlijk ooit maar horeca gebeuren. Ook door hem eigenlijk, door Raymond. Uh, Begon in Le Clou. Ja, gaan we ja. helemaal, gaan we ben je daar al. begonnen? Dan gaan ja. we helemaal in terug, daar was ik terug. destijds. Was hij disjockey? Ja. ja. En ik stond altijd een beetje te kijken hoe hij stond te doen en zo, weet je wel. En ja. die negen soorten dingen, dansen en doen en gezellig, ja. en, uh, weet ik niet meer, tegen die vrouwen rijden. Weet je wie er ook kwam tegen, tussendoor, even gezegd? Uh, twee van de uh, Dolly Dots. Ja, van die Dolly Dots, die gingen met die Heels Engels, die, die, die zaten die, ja, gewoon te ja, paffen ja. in de, Zilverpapiertje, het rotzooi. Nee. Uh, en, weet je, uh, ja. en weet je ook nog wie je bent? Ja, Debut heeft gedaan, min of meer in het openbaar. Ja, Caston toch? Caston, ja. Ja, Caston Stardeweld. Ja, ja dat ja. ik dit min of meer. Oh, ja, ja dat wat, wat, wat ja, deed die dan daar? Ja, die ging de ook uh, dus Oh, nou, oh oké. Okay. Ja, uh, ja. Maar Le Clou zat op het uh, plein, hè? He? Op het kerkplein. Voor, ja. voor Scandels. Oké, oh, okay. ja, toen was het Le Clou. Ja. Ja. En, uh, jij, jij hebt het over donkere mensen, maar ik kan me nog herinneren ja, dat er dat altijd een, een donker iemand ja. in de uh, stond deuropening uh, stond. Ja, iedereen dacht ook, ja, dat, uh, heel veel donkere mensen, ja. Ja, in... Ja. Ik wil niet correct zijn wat ik nu zeg, maar... ja. Nou, ik denk van... dat ik het net anders... Dat ik het net zei. Oh, ja, Niet op zei de goede manier. Nee, geeft niet. Geef niet. Nee. Maar ik bedoel er helemaal niets mee. Nee, maar. Nee, nee. Maar het was echt zo'n zo zaak, was het... waar die mensen graag kwamen. Heel zeentjes kwamen in. Ja, echt leuk. Maar ik, ik was ook nog maar net 18, weet je. Dus ja, ja. je kijkt je ogen uit wat er allemaal gebeurt, jongens. Jeetje. Ja. En maar maar was, was het ook niet zo dat Tony Haak daar ook werkte? Of is de, was dat niet in die nee, tijd? Volgens nee, mij volgens, mij volgens mij niet. Dat was daarna weer. Oké. Hij stond wel aan de deur al uit in de kerkstraat. Het, het, het, het was, ja. het was zo, op een gegeven moment zo druk dat je echt helemaal zo langzaam eens moest lopen. En oh ja, als in het podium. Er werd dan helemaal ook gevraagd of hij de glaas wilde ophalen. Dat lukte ja. hem niet. Op een gegeven moment, uh, <laughs> ja, het was je niet op tijd terug en ik had al gezien de hij met die schuifjes zat te klooien. Dus ik uh, op dat podium, die, heb die, schuif, die muziek aan, weet je uh, duimpje. Uh, en heel langzaam ging het verder. En toen ging dus die Willem dus. Ja. Die nam nou mij een beetje in. in, in, in, in uh, onder zijn vleugel. Onder zijn vleugel, van, van ja. Ja, weet je, het, uh, als het nou zo druk is en je bent er toch, weet je wel, je gaat even vanavond het wat van mij zo, maar haal jij dan de glazen op wat Raymond lekker draaien? Weet je, nou ja. oké, okay, leuk. Ja. Toen werd op een gegeven moment gevraagd, Theo zei niet, die, die dat ik het zo schoon willen maken. Ja, en, en heel langzaam draaide ik zo dat wereldje in. Raymond had toch meer met de Kerkstraat, dus die ging uiteindelijk daar weg. Ja. Dus dat hele dingetje nam ik een beetje over. Nou, het heeft voor mij anderhalf jaar geduurd... Ja, ik ging toen in de draadvieshoofd toestanden. Ja, en toen ging ik ook uh, een beetje Raymond opzoeken bij de Chaplin. Maar er gebeurde me eigenlijk bijna hetzelfde eigenlijk. Dat uh, ook daar mij op een gegeven moment een keertje werd gevraagd... Van, zou je niet dit of dat zo, zo willen doen? En er was het barkeeper, uh, gebeurde niet bij. Ik heb daar een paar maanden aan de deur gestaan. Peterkeur heeft daar ook aan de deur gestaan. Ja, dat weet ik ook wel. Toen werd Peterkeur gevraagd of hij achter de bar wilde werken. Maar al die casino-lui kwamen daar... En de ene Engelse vrouw die wilde één klontje. En de andere Engelse vrouw wilde twee klontjes ijs. En daar werd hij helemaal. Nou, zoals jij het uitlegt, vind ik het al helemaal. Helemaal moe van. <lacht> Als je zegt tegenwoordig: kunnen we niet stuivertje wisselen? Dus, nou, toen ben ik dus zo. Ben ik eigenlijk achter de bar gekomen daar. En uh, kreeg die kans uh, van. Uh, van Joop Meijster, om dat, uh, om dat te gaan doen. Daar heb ik nog zes heel dankbaar want ik heb echt een hele mooie tijd gehad. Ja, zeker weten. Prachtige ja. tijd. En jou bevielen het wel één klontje of twee klontjes. Ja, dat maakt me niet zo veel uit. Het, uh, ja, Zat uh, niet je mee? moet even luisteren, <laughs> als je wat <er laughs> zeggen wordt af, af de klontjes van. Al, uh. <laughs> ja, echt, echt een geweldige tijd. Ja, ja mooi. mooi. Ja, Hoe lang ja, ik heb je er gezeten? Ik heb uh, na nou, ongeveer anderhalf jaar met het Le Clou, uh, lopen uh, lopen rommelen. En uh, ik, volgens mij heb ik zoiets van 4,5 jaar. Ik heb zes, jaar zo'n beetje toen die tijd. Uh, ja, allemaal, ja. Toen waren er eigenlijk, uh, was meneer Joop Meijssel was weg. En uh, toen kwamen er twee uit Amsterdam. Kijk, Amsterdam, het, ja. Toen had ik het al niet zo naar mijn zin meer. En toen ja. kwamen er nog eens drie uit Amsterdam. Die kochten het weer van hun over. Nou, daar hadden helemaal andere plannen. En uh, daar kon ik me niet meer mee vinden. En, uh, co Ja, co wat wilden die ervan maken? Uh, uiteindelijk was het tapijt... Het was een echt, echt een barbistro met mm -hmm. tapijt op de grond. Tapijt op de muur met koperen nisjes. Echt een mooie zaak. Hoor. Ja. En uh, nou, hij ging, ging het tapijt eruit. halen, haalde ik allemaal tegels voor terug. Nou, de hele, hele warme uitstraling van die zaak ging gewoon weg... En niet had vergeten, hij, tussen mijn dingetje dan, dat ook akoestiek was totaal naar de... Akoestiek was helemaal weg. Ja, dat zal. Je ja. krijgt uh, zo'n soort hal, hè? Ze hadden hele andere ideeën ermee, weet je wel. En, uh, ze, wat, wat wel leuk was, is uh, ze hadden er eentje bij, die heette Lau. En dat was uh, best wel een goede in, in, in de bowling uh, gebeuren. Dus toen werd er een bowlingcompetitie uh, competitie gaan met gezet. Nou, dat is het enige leuke wat ze eigenlijk hebben gebracht. Maar voor de rest niks, hoor. Hij had altijd ruzie met zijn vrouw. Achter de bar, voor de bar, naast de bar. Nou, ja, dat achter dat in de hebben. keuken. Dat ik ben oh, er ja. helemaal nou, gek ja, van. Ben Ja, ja. ja uh, nou, ik ben uh, toch maar eens een keertje een beetje gaan kijken. Of ik, uh, nee, ik denk, ik ken ook niet door mijn vijf achter die bar gaan lopen staan. Dat gaat hem ook niet worden. Dus uh, toen ben ik er totaal wat anders aan doen toen die tijd. Zullen we daar straks even over hebben? Dat wij even een muziekje... Ja, is en goed. Ik kan ook nog wat dingen over... De vertellen, want ik heb echt ja? leuke dingen opgeschreven... Ja, okay, om zo. even te delen. is echt grappig. We zijn benieuwd. Gaan we daar zo mee verder? Ja. Gaan we even naar de trams, want die waren wel... Uh... Leuk. De trams, hold back the night. Het, uh, waren, ja, ze waren hartstikke populair in die tijd waar wij het nu over hebben. En buiten dat ze hartstikke populair waren, waren het ook nog regelmatig bezoekers van Zandvoort. Ja. Helemaal bekend in het Zandvoortse uitgaansleven. En graag geziene gasten waren heerlijke, heerlijke mannen. Ja. Meegaand, sympathiek. en. en is ook. De Three Decrees zijn ook, ja, die bij de Boedek. Hemels en Bo ja ja, ja, ja, ja, ja. Er kwam heel wat. Ja. Uh, we waren bij jou blijven steken, Theo. Uh, ja. Over de, de Chaplin, hè, had je het? Ja. ja, ja want, ik, ik, heb, ik had toch wat dingetje dingen die zin... die echt wel leuk zijn om even, even te noemen. Uh, ja. Dingen die je gewoon die dagelijks... Je, je probeert natuurlijk uh, als je op een bepaald percentage van de omzet zit... probeer je mensen bij elkaar te brengen. En dat wil je op een zo leuk mogelijke manier doen. En daar hadden we allemaal wel, uh, wel uh, leuke, leuke dingetjes op bedacht. Gewoon uh, er staat helemaal rechts staat een vrouw. En helemaal links staat een man. We geven die vrouwen te drinken van die meneer. En als je dan ziet in een hele drukke zaak wat er dan gebeurt dat oog, voordat ze over een slokje willen nemen... dat oogcontact proberen te maken met die man. Maar ook andersom. Uh, een jongen iets geven van een vrouw. Nou, een jongen die iets krijgt van een vrouw of van een meid. Wauw, weet je wel. En dan is ze helemaal kijken, is het wel een mooie vrouw? Weet je? Ja, ja, ja. Dat soort ja, dingen. ja, ja. We hadden het allemaal door. En uiteindelijk heb je ze dan toch... Ze gaan een proces. Ze weten nergens van... en op een gegeven moment hebben ze dat ze dus een beetje gefopt zijn. Maar je hebt ze wel bij elkaar staat staan ze wel een keer te zitten doen. En, uh, nou, ik ken op die plek ja. weer andere mensen staan. En dan gaan we daar weer mee. We mee. Ah. Dat ging er uh, gewoon door zo. Ja, en dan uh, natuurlijk uh, mensen die heel popiopi uh, binnenkomen met een meisje. Nou, ja, we doen maar even twee cocktails. Terwijl ze normaal altijd helemaal in de bier zitten, weet je. Uh, twee ja. cocktails. Nou, had ik een schoteltje had ik neergezet. Eentje met dat uh, limoenspul. Uh, een keer een glas anders onder ons anders erboven draaien. En dan om die, die suiker, Om suikerrandje te krijgen. Ja. Maar ik had ook een glas met tabasco. God, oh, jezus. Oh. <laughs> dus dat ging dat in die tabasco, suikerrandje, helemaal opgemaakt. En krijgt mannen die kreeg natuurlijk dat ding. Nou, is dat, plasmatiek uiteindelijk plasmatiek. is dat glas leeg. En dan willen ze het laatste slokje niet met het rietje doen. Want het slurpen. Dat is het die niet meer, in de droeg. Dus dan wordt dan gedronken. Ja, dan zie je, na, na, na een paar minuten zie je iemand echt zo veeg aan zijn lippen. En, dan tongen, begint het je hoor. Al. Ja, maar dat soort dingen allemaal. <laughs> het is allemaal zo leuk om met klanten te doen. is echt heel grappig. Kreeg je dat naderhand niet op je boterham dan? Nou, ja, dat was, dat was op was zo'n moment wilde zo'n gastje. Ze gingen het wel altijd wel vertellen, want iemand is, die begrijpt natuurlijk helemaal niet waarom ze zijn lippen in de GELACH <laughs> Maar oh, dat had hij helemaal niet door. Ja, natuurlijk niet. Nee. Nee, dat weet je toch later pas. Dat dus de cocktail bijna op is. Ja, maar ik bedoel, was dat dan niet meteen van wat vlieg jij me nou? Of wou nee. zou iemand zich niet laten kennen tegenover nee. zo'n meisje? Nee, nou, ja, geen gewoon lekker doorklitsen. Maar ja, dus ja, ja, nou, ja. Wel dat met die lippen zo doen. En met zijn hand zo, weet ja, je wel. En jij in je vuistje lachen natuurlijk. Grappig, ja, maar. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. ja zo had Ton ook wel heel veel. Uh, Ton, mijn collega ook wel. Uh, Torsi, iemand Torsi. En had hier een filtje erin gedaan, weet je. Ach, ja. nee. Nou, als je dan een hap neemt, staat je gebied ook stil, hoor. Dan, kijk je <laughs> dan kom je helemaal wel, hoor. Ja. Ik heb zojuist de foto's van Ton en van jou... uit de Chaplin Bar op Facebook gezet. Dus oh, dat was, uh, het ik leuk. vind het altijd uh, leuk dat mensen dingen meenemen... naar uitzendingen. Dus die foto's uh, heb ik gemaakt en die, uh, die staan op Facebook. Dus dan kan Men zien hoe jullie er toen uitzagen. Ja, ja, ja. ja, wat een verschil, hè? Ja, een paar kilootjes. Wow. Uh, uh, een paar kilootjes anders. Maar <laughs> ik ken je ik nog wel uit die tijd. Live. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. Kom jij er wel eens, Dolly? Nee, ik, ik kwam nooit in de kerkstraat. Ik, ik mocht alleen maar stappen bij de Estoril, joh. Ja, ook helemaal leuk. Omdat dat was in hetzelfde blok. Mijn, ja. mijn, mijn slaapkamer zat eigenlijk tegen de Estoril aan. Ja, ja. ja. ja. Ja, en, klopt, uh, ja. ja, dus ja, en, en mijn ouders kenden tante Jenny natuurlijk. Dat heette toen nog Karel Doorman school, toch of zo? Ja, daar woonden wij naast. Ja, naar ja, Karel Doorman school. Daar ja, woonden ik we naast. Één, één jaar opgezet. Die hele straatnaam is niet bestaan, bestaat niet meer, geloof ik. Nee, nee, Voor nee toen toen toen de parallel, dat was toen de Parallelweg. <laughs> ja. Ja. ja. En dat is tegenwoordig de Metzgerstraat, toch? Nee, de burgemeester van Alverstraat. Van Alverstraat, ze hebben het gewoon anders genoemd, ja. ja. Het is, of secretaris Bosmanstraat nee, is, het, is het geworden. Secretaris Bosmanstraat, denk ik. Dan, is het nu, dan mijn, mijn was het tussendoor was nog ja, burgemeester van Alverstraat is het daarna geworden. En nu is het secretaris Bosmanstraat. Ja, daar had je dus de school. En, en aan de achterkant ja, uh, zat, uh, zat de Estoril. Dat was ook een, uh, een ja, hele, ja, hele populaire ja. discotheek. Uh, binnenkort heb ik een gesprek met uh, Bram de Kruijter. Oh, wat en, uh, leuk. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Voor een dus, paar ja, zeker. Oh, nou, ja, ja, ja, ja, ja, want er zijn heel veel verzoeken binnengekomen om het uh, over de Estoril te hebben. Ja, maar dan moet je de zusjes ook uitnodigen natuurlijk. Ja, maar dat, dat wordt even te veel. Dat doen we denk ik dan oh. een andere keer. Dan krijg je oh. toch weer een heel ander Kijk, soort van ja dingen ja ja. ja. ja, ja. Ik denk dat die meiden... Maar Alice heeft al eens gezegd van ik was te klein, ik weet daar niks meer van. Oh, oké. Okay. Dus dan zouden we Jennifer moeten hebben met nog iemand of zo. Ja. Maar dat komt allemaal wel goed. Uh, we zijn nog lang niet van plan om te stoppen, hè Sandra? Nee, ja. zeker niet. We zijn er begonnen. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, jullie, jullie waren dus veel gezien uh, mensen in de Zandvoortse Horeca. Wat, wat, ja. wat, wat, waar, waar hebben jullie nog meer gewerkt allemaal? Nou, het, het is, het, voor mij is het eigenlijk begonnen met, uh, met Le Clou en geëindigd bij uh, Chaplin Bar. Nou, de zoonste ja? eigenaar was ik daar toch echt wel een beetje, uh, een beetje klaar mee. Ja. En ik ben er gewoon totaal wat anders gaan doen. Dus uh, daar sloot voor mij dat horecaboek. En uh, ik, ik heb altijd voor mijn gevoel dan gedacht... dat de, de, de, zeg maar, de haltenstraat met de boeddha en de chien en dat soort dingen meer... dat dat toch een, totaal echt iets anders was... als waar wij daarmee bezig waren in de kerkstraat. Ja, vertel. Eh, want nou een beetje meer barbisto-achtig. En eh, voor, meer voor mensen boven 21 of zo, weet je... Uh, ook toen het, het, het is ook een beetje in de tijd dat het casino er kwam en dat bracht alle andere mensen mm -hmm. een soort publiek met zich mee en uh, Boeddha en tsin, tsin waren gewoon puur ja, discotheken en die, weet weet je. bij ons kon je ook wel lekker dansen en er dan werd gewoon lekker de muziek gedraaid en zo, weet je wel. maar toch had, het had even een iets warmer iets Bar Bistro heette het dan eigenlijk ook en wat, uh, wat Roy daarna dus een paar deuren verderop is gaan doen in de, de voorheen de Cannaval bar was dat wat hij daar is gaan doen, heeft hij er net zo, zo, zelfde soort zaak van gemaakt, eigenlijk. Alleen in het zwart. Maar dan in het zwart. Ja. En dat wij waren in het bruin en we waren in het zwart. En eigenlijk dezelfde stijl, dezelfde idee. En net even een tikje anders weer, maar. Ja. Weet je trouwens waarom? Want daar heeft hij best over nagedacht. Want qua commercie kan je het wel aan hem overlaten. Hè? Ja, ja, ja. En hij had het grote pourquoi opgezet. Maar ja. mij nou niemand weet waarom dat nou zo gewoon nee. Door het wegsturen bij de. Dat begreep hij niet. Okay. Dat, he, dat hij heeft hij verteld? Hij, uh... hij had het willen kopen. Ja. Samen met Nambarda. Die ja. toen ook achter de bar stond. Ja. En uh, is, is hem een rot, flikje, een rot dingetje ge, ge, ge, ge... geflikt. Een kunstje ja. geflikt. Ja. Zo voelde hij dat. Of dat zo ja. is, weet ik ook niet. Maar... Nee. En toen heeft hij daar, daarna heeft hij dus Poekwa ja. gezet. Ja, ja, ja, ja. ja, Naar aanleiding dat van weet, die situatie. Dan denk toch, hey, ja, denk ik toch, dat bedacht hij wel. Want, ja. Dat kan niet wel op meneer. Volgens mij heeft hij dat uh, verteld in, uh, in de podcast. een van de laatste ja. podcastuitzendingen. Dus het is uh, oh, nog terug, okay. te, terug te luisteren. Ja. Waarom uh, ja, ja, ja, Roy Duijs boekwa heeft genoemd. Ja, mooi. Maar het, wat, het in eigen woorden. Twee verschillende uitgaansgebieden. Altijd voor mijn gevoel mm -hmm. geweest. Ze, uh, de kerkstraat en... Het, het, ook weer over het stukje van die burgemeester... Dat, de kerk staat oud al gemaakt, moet worden, weet je wel. Het ja. is ook zo'n dingetje dat ik vind... Ja, ik, ik snap dat wel. Als het zomers heel druk is dat je al die autos niet in die straat wilt hebben. Maar doe dat dan een, alleen op zomerdagen of als het heel heet is... Ik denk dat ze er toch wel heel veel winkeliers pijn mee hebben gedaan dat het zo gelopen is. Ja, want vroeger mooi ja. je er gewoon doorheen rijden. Dat is een mega ja, drukke straat altijd. Ja, en nou heeft, Dat en nou heeft niet. Heel, veel, uh, heel veel geld gekost hoor. Gaat, de de, want commerking. er is ook bijna helemaal geen horeca meer in die hele straat. niet. Want je kan er niet meer naartoe. Je zou moeten lopen als het regent, doe je dat al niet. Mm. Het is echt. Uh, ja, ja, je had ook iets. supermarkten daar hè, in die straat. Ja, Dirk van de ja, der de Broek zat er. Er zat eerst de Chinees toch daar beneden. Nou, die is later gekomen, volgens mij, in Chinees. Maar zo zat voor man. Oké. Maar ja, het, het was echt een, echt een hele levende, levendige straat. Dat ja. Jammer dat je zo'n straat dan dicht moet gooien, weet je? Ik begrijp dat zomers, begrijp je dat wel. Mm -hmm. Maar dan kom ik weer terug. Het is langer winter dan zomer. Gooi je dan in de winter weer open of zo, weet je? Of door de week open. Ja. ja, dat het bereikbaar is bereikbaar is. Maar je ja. mag nou helemaal niet naar de rijden. Dus dat, dat zijn nou. van die dingen, die, die begrijp ik dan niet zo heel erg. Mm -hmm. uh, nou hebben uh, ze in de staat dat beslissing genomen. En dat is nou juist iets wat ik zeg. Nou, van een bepaald tijdstip doe je die straat gewoon dicht. Ja, ja Dat kun je toch met de kerkstaat ook doen? Ja. Dat is, uh, ja. Ja. is altijd zo gelopen. En uh, alles wat uh, in Nederland of misschien elders in andere landen ook zo... een uh, regel is gekomen en die wordt nooit meer teruggedraaid. Dus... Uh, mm -hmm. Uh, uh, als het telefoonboek nog had bestaan, dat bestaat niet meer. Uh, en ik had gezocht op uh, barbistro uh, in 2024. Dan had ik er geen één gebleven. Nee. Hoe komt dat volgens jou? Waar, waar is de barbistro, althans het, het thema barbistro, waar is het? Ja, waar is het verloren gegaan? Ja. Ja, dat, ja. Ik heb, dat, dat kan ik je echt niet vertellen, dat zou ik echt niet weten. Nou, ik, dacht het, ik denk dat ik het een beetje begreep. Uh, uh, je hebt altijd van die uh, dingen... Die, die zijn dan uh, even populair, zeg maar. Even populair. En dat zijn van die uh, ingevingen van, van een of andere ondernemer. En die gaat dan ermee beginnen. En dat gaat iedereen ah. doen. En dat gaat iedereen doen, ja. ja. En dat geldt alle, niet alleen voor die bistro. Dat, dat, dat, dat is eigenlijk met alles. Kijk, ja. nou, nu weer naar die fietsen allemaal, bijvoorbeeld. Er ja, zijn ja. nog van die dingen... Oh, heb jij dat? Mensen hebben geen fantasie meer. Nee, maar als ze zien dat iets goed loopt dan denken zo, dan ga ik dat ook beginnen. Ja, ja maar dan en, en, maak je de spoling dun en dan gaat het al vrij snel weer over. Ja, ja dat is zeker waar. Is zeker waar. Ah, maar het was wel, wel. Uh, het was wel een mooie tijd, die barbiestroos. Ja, oh, jazeker. ja, zeker. Je fockt dan ook op wat ouder publiek, ja. die ook wat meer te besteden hadden misschien. Precies dat, ja. En dan... Uh, dan krijg je een hele andere sfeer uh, ja. in je, je, je, je, je, je horecagelegenheid. Het is echt zo. Ja, ja, ik ben ja. zelf van de tijdperk Candles. en ja. daar heb ik nog meegemaakt dat je inderdaad op zaterdagavond kon je er eten, lekker ja. eten ja. en nou, om een uur of tien was het eten wel klaar, ja. tafels aan de kant en ja. toen kwamen de jongeren ja. en dat werkte en zou dat vandaag de dag nog steeds werken? Ik zou het niet weten, maar ik denk het niet, maar ik, ja, ik, ik weet het niet. Is okay, het omdat uh, die jongeren niet meer mogen? Omdat die aan ik denk de de dat in de Haarlem, om het even eraan te halen. Ja? In Haarlem heb je een heel rijtje, ik weet die straat even niet. Waar ook, uh, uh, hoe je dat ziet. Uh, in het centrum? Ja, in het centrum. Ja? In het centrum is een heel rijtje. met allemaal restaurants en hotels. Ja. vier Vismarck. Uh, nee, daar is een overkant. Naast de, achter de... Achter de, uh, achter de kerk. Achter de kerk, ja. Ja, je bedoelt waar, waar ook, uh, Zit ook theaters een... zitten zo. Ja, ja, ja, waar ja, ja. je de ingang ja, ja, hebt ja, naar de Appelaren. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ook, ja. Alsof... ja. ik ja. weet ook even niet hoe het Daar heet, maar... Rivier, dat rivier, vis, maar... Dat is een riviervis, maar ik vond gewoon... Nee, dat is, dat is een stukje verder. Moet je oh. op jongen... Ah, de ja, ja, de ja, Groenmarkt. Maar dat daar nog wel... Groenmarkt, en, ja. en dat loopt. Dat, en ook de ja. hele grote... Smedestraat. Terrasse. Smedestraat, oké. Okay. Ja. Nee, is wel groot. Ook niet. Oh, ja. nee. <laughs> nee. Ja. Je, nee, het is bij... Um... Ja, we weten allemaal wat je bedoelt. Maar we weten gewoon de naam niet. Oh, nou, dan, nee. dan is het, dan is het goed. Het, ja. Sandra is aan het zoeken. Praat maar door. Wat ja. je moet... Wat, wat, wat, <laughs> nee, maar ja, wat wou je vertellen over die straat? Oh ja, nou, dat het toch... Uh, nog steeds uh, een, een, uh, iets is... wat mensen graag naartoe willen. Ja. Begrijp je? Ja. De, uh, Wilma en Albert zit daar ook. Ja, ja, ja. ja. Dat, is dat, dat is de groenmarkt. Dat is de groenmarkt, ja. Ja. Ja. Ja. Groenmark, ja. Er zit ook la plume en ja. zo. Ja. Ja. ja, en dat blijft maar bestaan. Ja. Dus er is kennelijk... Is daar uh, is dat markt voor? Ja. ja, is dat. Ja, ja toch? <laughs> Groenmarkt, ja, groene markt. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, maar zo is het. Het is wat is, anders dan een zwarte markt. Om eraan aan te geven nou. dat het niet anders <laughs> hoeft naar beneden te gaan en dan niet meer bestaan. Nee, nee maar nee. Nee, het, echt is, echt het is niet eten. meer uh, uh, zoals we vroeger hadden, dat barbistro. Uh, nee, maar dat is met niks. Stro, Maar dat, dat, dat hou je natuurlijk. Hè. Ja, is met alles. Elke keer verandert alles. Ja, alles. Uh. Ja. Ja, ja. Anders was McDonald's er nooit gekomen, bijvoorbeeld, als alles hetzelfde zou zijn gebleven. klopt. Had misschien beter geweest, maar uh, ik bedoel maar, dan ja. had dat fastfood uh, nooit gekomen. Het nee. was wel een leuke tijd, ik weet ook nog wel, maar allemaal met die boerenzakdoeken hebben we ook een tijd gehad, ja. hè? In die restaurantjes, al ja. die lampen met boerenzakdoeken. Ja, ja maar ja. Elke, elke, elke tijd of iets, dat, dat heeft de charme wel van. Absoluut, ja. klopt. Het kan, top, je, kan niet je stijl zijn of het kan niet je dingetje ja. zijn, maar ja. Dat, dat... Wat vonden jullie de grootste charme van de tijd waarin jullie dan uh, eh, adolescenten waren aan het opgroeien en een beetje in die horeca aan nou, het rondrennen waren? Ik, wat, wat was volgens jullie de charme? Ik heb het grotendeels niet, niet zo heel erg bewust meegemaakt, me, meegemaakt, want ik was toen heel veel aan het draaien in, in, in Nederland, zeg maar. Oh. Weet je, dus ik ging ook wel eens naar Zuid-Nederland. Ik ging ook wel eens naar, uh, naar Den Haag toe. Ik ging ook wel, het, draaien, gewoon draaien. Dat heb ik een tijd gedaan oh. gewoon. Oh ja, maar je bedoelt als DJ. Ja, draaien. Ja, ja, Ja, jij ja, ja, ja, was ja, ja. altijd op tournee? Ja. Maar als je, als je niet draaide, dan was je toch wel in Zandvoort? Ja. ja. Wat, eh, wat vond jij nou de charme van Zandvoort destijds? Wat, wat, als je dan terugkwam in Zandvoort, dat je dacht van ongezellig of leuk of niet? Dat je tussen de. Toeristen, dan praat ik even zomers... Ja. tussen de toeristen, toch ook heel veel zandwoorders die altijd waren aan het zeuren... en dat klopte niet, en dat was ja, niet goed. Ja, ja, maar ze liepen ja. toch heel trots... van de bovenkant van de kerkstad naar beneden... of samen, of... Ja. En dan zag je, toch wat, zag, je, zag je ze kijken van... Is ons Toch? Bladipie. Juist dat. <lacht> ja, maar dat is gewoon waar. <lacht> Komt toch iedereen maar mooi op af. En zou je ja. erop aflopen en zei ze... toch wel leuk, hè? Nou, voor mij over het al. <lacht> ja. Maar dat is typisch zandvoorts gewoon. Ja. <lacht> Ja, dus ja. wat vond jij, Theo, wat vond jij de charme als je uit het uitgaansleven in die tijd? Uh, uitgaansleven ga ik weer over die uh, Barbie's zelfs beginnen. Ja. Het, het, het wat oudere publiek, mm -hmm. wat nettere publiek. Ja. Dat, dat trok mij gewoon wel wat meer aan als echt in een disco hangen of weet ik wat niet. Ja, ja. Wel als, als jongetje, natuurlijk, veel uit geweest in een discootje gangen. Maar ik kwam bij mij de boodschap eerder van: nou ja, dan ken je van het rest toch wel even, de rest, van je, leven, van de rest van je leven niks met mij. Dus ja. Wat ja. ja, dat betreft, jij benoemt dat nou. En natuurlijk, dat was er ook best wel veel... in Zandvoort, ja. Maar. Je had eigenlijk van alles, had je veel, hè? Ja, Want ja, je had natuurlijk ook uh, discotheken waar heel veel jeugdigen kwamen... die ja. maar een paar euro of gulden zakgeld ja. hadden. Ja, precies. Hè? Ja. Die misschien wel een beetje, beetje bijverdienen met glazen spoelen. Maar of op strand werken. Ja, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar uh, ja, die, dat weer een heel ander pub soort publiek was, hè? Klopt. En uh, dat, dat, ja, dat, het, dat, natuurlijk ook de halemers die veel naar ja. Zandvoort kwamen. Die kwamen weer naar andere zaken toe. Ja. Ja. Ja. Maar ja. de komst van het casino heeft ook wel echt wel dingen veranderd. In ja, in ja. één klap. Ja. Ja, de huurprijzen uh, gingen ook meteen ja. omhoog. <laughs> ja. ja. ja maar wat wat ik in, altijd uh, erg, erg leuk gevonden heb. De, de, de groepje die kwamen heel graag bij de, bij de, de bovenste. Uh, Chaplin. kwamen ze binnen. Ja. ja. Uh, ook al toen Roy er uh, was, die, die, die struinde van die trap af uh, om een ja. uur of drie. En die, die, die jas nog aandoen, weet je ja, wel. En dan... Ja. En die zaten er, nou normaal om drie uur mochten, ze, mochten we uh, de deuren dicht doen. Nou, die gingen ook dicht, maar de mensen die er binnen zitten, die mochten blijven zitten. Mm -hmm. Dat is heeft heel lang geduurd. Ja. En de laatste, niet zelden, was het uh, vijf uur al of zes, liepen ze de deur uit. Nou, het ja, het mocht officieel niet natuurlijk. Nee, de, het mocht niet, De verdijnen nee. gingen dicht. En, ja. Ja. ja, dat was bij Roy en bij Nader. Uh, uh, ja, ja. een heel gemaleerd publiek. Ja. Die ook echt ja. uh, van een kaartspelletje en een om geld en alles, ja. Ja. Werd, ja. al dat soort dingen. Het werd allemaal gedaan. Echt. ja. Ah, ja. Uh, ja, leuk. Ja, leuk. Heel leuke tijd. Zeker. Ik ga weer even een gezellige muziekje opzetten. Ja, dat is leuk. Ja? Gaan we even weer een beetje met wat vocht nemen. Ja? Ja? Heb je niet ja. een sm smurvel of ofzo? Ja, heb ik, heb ik voor jou. Die ga ik straks draaien voor je. Maar nou, jokje. <laughs> Ja, de titel zegt het al: Jive Talking van ja. de Bee Gees. En dat uh, was natuurlijk ook een trio wat heel veel te horen was in die tijd. De ene hit na de andere werd er gescoord door die gasten. Dus uh, ja, was populaire muziek destijds. Ja, en Toch? de tonen van de Bee Gees hebben wij hier. Uh, Zaten we op Facebook te kijken en er is ja. enorm veel interactie. En toen besloten wij van, ja, we hebben hier ook een telefoon staan. Dus voor degene die vragen heeft of goede herinneringen aan Raymond en Theo... en hun tijd in de Zandvoortse horeca... en die daar nog wat over willen vragen of vertellen... die kunnen bellen met 023 57 30393. Heel goed, Sandra. Hey. Goed onthouden. Hey. Hey. <laughs> Ik kan het nog. Zeg het nog één keer. 023 57 Helemaal goed. Wil je een ballon? Ja, graag. Nee, we willen graag dat de telefoon gaat. <lacht> vragen, vragen. We hebben nog uh, een zes en een minuut, jongens... totdat het eerste uur verstreken is. Dan gaan we even straks uh, over naar de boodschappen en het nieuws. En dan daarna tweede uur. Dus we hebben nog maar zes minuutjes nu. Nou, dan gaan we het even hebben over de, inderdaad de muziek van die tijd. Want uh, Raymond, jij was dj... Uh, wat voor muziek draaide jij nam je Ja, in dat je was een dis disco voornamelijk. Dat was in de tijd van de, wat je net op had gezet, van de Bee Gees. En ik was, uh, ja, mag je dat zeggen? De zwarte muziek vind ik erg gaaf. De soulmuziek? Ja, de soulmuziek. Soul, heel soul. Mojo. ik. Ja, ja, ja. Ik heb met uh, meneer Meister nog wel eens uh, een, een dingetje gehad, want uh, die was vlugger. En uh, uh, nog een maandje of wat geleden uh, uh, ging ik Henk een, uh, uh, uh, uh, een dingetje laten zien van de Hilversum 3 studio destijds. Iedereen die er binnenkwam, er stond voor zo die tafel helemaal. En dan stond een grote pilaar. En iedereen die binnenkwam, plakte daar een plakplaatje op. Zo weet je wel. Maar Misschien moet je nog heel even uitleggen wat een plugger ook alweer is: Een plugger? Dat is eigenlijk een <riek> vertegenwoordiger van muziek. En niets meer en niks minder. Je had daar kastjes, daar gingen, gingen plaatjes in. En dan hoopte hij maar dat het je pakte en dan, dan, dan werden de gedraaid. En eh, ja, ik heb daar niet zelden heb ik daar de Hilfsendrie-studio onveilig gemaakt. Wel, ja, dan mocht ik, mocht ik daar komen, zeg maar. Ja, was wel leuk. Dus uh, ik heb toen... Uh, ik, ja, dat is ook wel grappig trouwens, dus schiet uit. me te binnen. Dat van uh, uh, Starveld heb ik meegenomen voor de eerste keer ook daarna. Naar, naar de Hilfsendrie-studio. Hij kijk zo hoog uit. Maar, Ah, verder is het de historie, wat dat betreft. Dus uh, ja, dat zal niet aan mij gelegen hebben, maar dat kwam er toch wel hoor. Want hij had toch gewoon een heel mooie stem, daar ging ik op af. Ja. Dus uh, ja, hoe kwamen we hier nou op? Nou, omdat ik jou vroeg wat voor muziek draaide Nou, hoofdzakelijk, <laughs> ja, toch wel, soul en disco destijds. Ja, die moest wel, die moest het. Uh, en Paradise, als het een beetje dood werd van Paradise bij de dashboard line, Nou, dan was altijd, het... Heel, altijd goed. Ja. Altijd goed. 12 minuten toch? Ja, maar uh. ja, ja, steeds. En dan de lange uitvoering hoor. Ja, ja, nou, ja dat ging het wel. Trouwens, bij jou ook weer geflikt een keer toen. Met die motorclub, uh, zo, ja. in die kroeg. Ja, ja, ja. Het ging een beetje dood. Dat ging, dat ging aan, ja. nou, klaar. Leven, dat was klaar. leven in de brouwerij. Ja, broer. dat ja, was wel grappig. Uh, ja. Ja, ja, ja. Rivers Deep, Mountain High is ook ja. zo'n ja. nummer. Ook zo iets, Ja. Dan kunnen de mensen niet op stil blijven staan. Ja, het zijn van die, van die fillers, hè. zeggen ze dat dan ja. <laughs> ja. Hoe noem je dat? Huh? Fill fillers. fillers. Oh, fillers. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, oh, fillers. ja. En hoe voelde je dat aan als zo'n zo'n zaal uh, een beetje inkakte? Wat wat, wat wat deed je en wanneer deed je het? Oh, nou, we gaan gewoon zo op zwak, we gaan dingen begraven. Uh, ik, ik had daar een trucje voor, maar dat, dat, dat, dat vindt de gemiddelde Nederlander niet zo leuk. En dat is ook hetgeen waarom ik met mijn eerste vriendinnetje die zei: als je daar niet mee ophaalt, dan zijn wij klaar. Ja, ik deed de, uh, allerlei middelen in mijn lijf en dan ging ik daar helemaal lekker op en dan heb ik en dan gingen we. En niet zelden ben ik bij Bureel, hoe heet dat ook, geloof ik of nee, dat komt zo langs de, de, de pom, A2. Ik, niet zelden ben ik op donderdag opgehaald en ook op, ongeveer zaterdagavond of s nachts nog of zondag al vroeg kwam ik daar bij, uh, bij dat pompstation... en zat ik om me heen te kijken... ...en ik geen, had ik geen idee wat er afgelopen twee dagen was gebeurd. Oké, okay, dus je, oh, je, kon, kon, kon je dan de sfeer in de, in de zaal... ...waar je draaide nog aanvoelen? De je, achteraf bleek zo, van zo, wel, je ja. Dat echt lekker ja. voor jezelf. Ja, want dan kreeg je het twee gratis. Want dan ga je goed, zeiden ze dan. Ja, lekker. <laughs> ja, dus, maar dat, dat, dat, toenmalig vriendinnetje ik ik vond dat niet zo fijn. En die zei toen keihard van... ...als je met mij verder wil, dan uh, moet je daarmee kappen. Dat heb ik ook gedaan. En ik kan in mijn leven zeg ik altijd helemaal niks, maar een verslaving... Oh? Ik kan daar, daar kan ik gewoon mee ophouden. Klaar. Klaar. Uh... Gelukkig? Ja, gelukkig. Ja. Met rook heb ik dat gedaan. Maar met vriendinnetje is het uiteindelijk... Uh... Nee, die is een hele andere kant op gegaan. Laten we het zo maar zeggen. <laughs> wat ja. zonde dan dat je ermee gestopt bent. Nee, goed. Hoor. <laughs> uh, met als, vriend, als vriendinnetje. Ja, of een plaatje ja, draaien. Wat ben je na ja. het nou, plaatjes draaien gaan doen? ik De graafsindustrie ingedoken. Ja, daar heb ik heel lang in, in, in gewerkt. Ja, ja, ja en uh, ja... En toen daarna heb ik van alles gedaan. Maar ook werkelijk van alles. Nou, ja, dat kan je ze gek niet noemen. Of ik pakte het aan om, om de centjes maar te verdienen. gewoon. Maar ja. nooit meer terug te horeca? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee. Nee. Nee. Ik zit wel in, in de horeca. Nou, niet veel meer. Want aan dat aan gaat niet meer kant. zo goed. Maar aan de andere kant van het stukje, ja. ja. ja, ja, ja, ja. Is ook leuk? Ja, dat, ja. dat is juist zo. zo. En, en waar ga je graag heen? Ja, ik, ben, ik woon in Haarlem. Dus ik ga vaak in Haarlem naar een kroeg. Maar... Is dat reclame? Dat is reclame, mag ik vast niet zeggen. Jawel. Uh, de doorzetter, kom ik heel graag. Okay. Ja, het is ontzettend leuk daar, heel gezellig. Klein, maar oh, vreselijk gezellig en leuk. Ja, ja. Nou, kijk aan. We hebben nog uh, anderhalve minuut te gaan. Er heeft nog niemand gebeld heeft voor de vraag. Ik zou zeggen, geef nog één keer het telefoonnummer. Dan kunnen we misschien in het tweede uur wat uh, vragen wij, beantwoorden. Gaan of wat verhalen. Bel jezelf even. Ja. Jullie kunnen bellen met 023 57 30393. Dat zeg ik toch heel lief? Ja, dat zeg heel je zeker goed. heel lief. Heel Totaal lief. niet dringend. Gewoon eh. heel schattig. Uh, Jullie hebben vast nog herinneringen aan Raymond en tegen. Maar dan moet je even zo in die camera kijken en dan zo doen, hè? Wel, wel. <laughs> dat mag ik niet van mijn moeder, nee. Oh, het oh. dat was een beetje gek, hoor, wat je nou deed. Maar... Ja. Okay. Nou, je had het uh, om... Hé, daar gaat ie. Nou, ik, uh, ik ga zo... Uh, neem jij me even op? Ik uh, neem hem op. Want, uh, ja. ik, ik moet zo de, de uitzending af gaan sluiten. Ik kan niet oh, anders... Nou, Hé, uh, met gaan... oh, ja. ja. hey, Theo Keur, wat gezellig. Toch ja. ook iemand in de ja. zo lijn. Het voor de tijd van Theo en Raymond. Zijn gewoon voor onze mensen. Wow. Ja, Toedeloe, hè? ja. Dag, dag. Dag, tot de uh, Dag Tot het volgende uur, uh, Theo. Ja, dat je had ons mooi te pakken. Binnen... Ja, Leuk in de zonneberg. Ja, de missieberg. Dacht je dat die erg Dat Dacht ook nog heel goed. Ik zeg, uh, mensen, nog tien seconden. Dus ik ga afsluiten en ja. we gaan eventjes naar de boodschappen en het nieuws. En dan zijn we daarna terug. Dus niet uh, weglopen. Gewoon lekker bij die radio blijven zitten. En ik, volgens mij... Ik ga even kijken of het al zover is. Ik heb geen idee. En in de ether op ja, 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur.